met het NOS-journaal. Een nieuw kabinet moet niet te veel geld uitgeven. Dat zegt Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. Volgens hem moet een nieuwe regering inzetten op een begrotingsoverschot van 1%. Om de financiële toestand van de overheid op de lange termijn stevig te maken. In til zijn spullen uit de Romeinse tijd opgegraven. Bij archeologisch onderzoek op een toekomstig bedrijventerrein... zijn een bijzondere zalfpot, een grafsteen met inscriptie... en een beeld van Jupiter gevonden. Ook werden 2500 bronzen voorwerpen in de grond aangetroffen. In de Romeinse tijd was de Betuwe een grensprovincie van het Romeinse Rijk... waar Bataafse boeren woonden. Archeologen denken dat de vondsten kunnen duiden... op een woning van een rijke Bataaf of op een tempel... Friesland weet zich geen raad met honderdduizenden kubieke meter bagger, melden regionale media. De blubber komt uit de Langwaarder Wielen, een meer bij Jouren. Daar werd het uitgehaald zodat grotere boten het meer op konden. Het zand dat opgebaggerd werd zou hergebruikt worden op een verkeersknooppunt in de buurt. Maar uit het meer kwam veel minder zand dan verwacht en veel meer bagger bestaande uit onder meer afval en plantenresten. In een speciaal depot voor bagger is niet genoeg plek... De provincie gaat na de zomer kijken hoe het probleem opgelost moet worden. Door de orkaan Debbie zijn er grote problemen in het noordoosten van Australië. Hoewel de orkaan inmiddels is afgezwakt tot een storm, zijn er door de regen veel overstromingen. Veel huishoudens in Queensland en New South Wales zitten zonder stroom en veel wegen zijn onbegaanbaar. Hulpverleners kunnen de overstromingsgebieden moeilijk bereiken. Het weer nog regelmatig zon bij 19 tot 22 graden. Alleen op de Wadden is het iets minder zacht. Morgen ook regelmatig zon. Plaatselijk kan het dan 23 graden worden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui. In het weekend is het wisselvalliger en een stuk koeler. Dit was het NLV. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad 5 minuten vertraging voor de tunnel richting Den Haag op de A4. Dat valt nog mee. Maar drie kwartier in de file op de A15. Gorkum-Rotterdam valt niet mee. Dat is het geval tussen Gorkum en Papendrecht. Er staat 8 kilometer. Ze zijn aan het opruimen na een ongeluk. De linkerrijstrook is nog dicht. En op de A27 Utrecht-Breda langzaam rijden tussen Lexmond en Knoopend Gorkum na een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie.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 Maar Mijn eigen kleine dwergje... Jets van Schijndel. Dat Dank u wel Tieners Techniek. dat u wel Robbert Janveen. Dank wel Caroline Krachtmeijer. Dank wel Luxor. dat u wel u wel Varen. dankjewel u wel Kathleen. Sneeuwwitje. En de zeven dwerg. Er was dus een koningin. In een land hier. Heel, heel, heel, heel, heel ver vandaan. Nou mag alles. flikker me erop. Open nou, dag... Stond de koning voor de spiegel. En ze zei tegen de spiegel. Zeg, spiegeltje, hè? <tie> zeg, mafketel. Zeg, bakken vragen, is schande, hè? Zeg, wie is de mooiste vrouw van het land? Geef eens antwoord, hè? Nou, we hè? Brok de Spiegel zei. Kijk, in principe is dat logisch. Maar ja, dat is sneeuwwitje. Dat is een gegeven. Dat is logisch. Brot de lakei zei. En dat is waar. En dat is waar. Ik Echt waar, Eer schande. En de koning. En de koning was des Duivels. Dus belde ze de jager op en hij zei: Hé hey, joh, luister man, ik ben Xinks de Spotstokke drager. In dit strookje ben ik zeker wel de jager. Ja, toch. En de koning gaf de opdracht aan de jager om Sneeuwwitje witje mee te nemen naar het bos haar dood te maken en haar hart mee terug te nemen als bewijs. En zo geschiedde. Want de jager liep met Sneeuwwitje door het bos heen. En Sneeuwwitje zei tegen de jager... Bomen en brandnetels. Kent u die uitdrukking? <totstuk> en de jager werd een beetje verliefd op Sneeuwwitje. Hij zei... joh, meisje, man. Ik vind je een leuk meisje, man. Ik vind alles fijn. Ik neem wel het hart van een wild zwijn. Ja, toch. Maar ik ben allemaal geen wild zwijn. wow, wow, wow. wow. Mammonne, de burgemeester, ik ben geen Zwanen. Ik zei, Wil, je bent een hele brave, lieve, te leuke, nette neuswiltswees. Goed zo, bravo, prachtig, vette, moe, moe, bravo. Karatering, ekma, oe, man, is een maar dat is welkens. En zo, het slaat helemaal nergens. Het slaat nergens. En toen kwam de jager aan bij de kok van het paleis. En de kok van het paleis zei... Dat is echt een hartstikke lekker... wildslaaiende hart... met een lekker frambozensausje. Voilà. Karatjering. En toen... kwam Sneeuwwitje aan... bij het huis van de zevender. En ze drukte op de deurbel. En de zei: Knibbel, knabbel, knuisje. Die belt eraan bij mijn huisje. Vlam, vlam, vleu vleu vleu. Ik ben het Sneeuwwitje. En Sneeuwwitje lag op alle bedjes. Ze frat van alle bordjes. Ze zat op alle stoeltjes. Schande. Ja, dat vind ik ook. En toen viel ze in een diepe slaap. Omdat een Nederlandse zanger op de radio zong. Slaap, kindje, slaap. Daarbuiten loopt een schaap, papa. En in één keer schrok ze wakker. Omdat zeven zeventwergen binnenkwamen. En één van de zeventwergen zei... Goedemorgen, postkodigainer. ja op een vrouwtje, of een bedje van 40.000 euro! En de stemming zat er nog beter in. Toen een van de roze werk zei... Hé, hey, Sneeuwwitje, ik heb een hele vieze, dansige, smerige mop over Sneeuwklinje. De stemming zat er nog beter in. Toen een van de zeven dwergen heel zachtjes zei... Zeg, Sneeuwwitje, vind jij dat prettig met zeven dwergen... Ze hadden pret voor tien. Maar toen ging de deurbel. En de deurbel zei... Knibbel, knabbel, knuisje. Wie baat raam, bij mijn huisje. Opzij, opzij, opzij. Het was de koningin. Verkleed als oud vrouwtje. En de koningin zei met een totaal onherkenbare stem. Zij is nu ik, hè? oude prostituee, hè? Ik heb een heel lekkere appel voor jou, hè? Moet ik ben helemaal geen appel? Je bent een hele blafappel, karaktering, echt waar, op is schande. Maar dat is logisch. Dus. En Sneeuwwitje nam een hapje van de appel. Oh, me een En ze viel in één keer dood neer. Wat zwart is, moet zwart blijven. En toen kwam de prins. De prins. En de prins zei joh, luister man, ik ben extinct in dit sprookje, ben ik zeker wel de prins. Ja toch. En hij pakt sneeuwwitje vast, maar hij struikelde. Joh, sorry man. En een stukje appel. Oh bravo braaf appel. Krijg je erin, echt waar? Op man, een schande. Maar dat is logisch. monster? een beetje. Ja! En sneeuwwitje keek de prins aan en zei. Wat een lekkere prins ben jij, neuken. En samen klommen ze op de rug van mijn zus. En, op de witte paard, witte paard. Ze leeft in de horizon en ze leeft nog lang en gelukkig. Ah, lekker hè? Oh, heerlijk. Vun, vun heerlijk, stuf, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. ja, dat vind je wel lekker hè? Ja, ik wel. Ja, ah, ik zag je. Je wilde, kan ik el ja, ik je wilde ja. wel gaan dansen. Ja, ik wilde wel gaan dansen. Ja, je wilde weer op de tafel klimmen. <laughs> maar ik zei: nee, dat kan niet, want dat houdt hij niet. Maar. Hé, uh, uh. maar, hey, maar uh, dit waren. Cool in de gang. En daarvoor natuurlijk het zenuwslopende verhaal. <laughs> Jokker Meijer. Maar wat als, als je die man ziet, is het überhaupt zenuwslopend. Wat een ADHD is dat? Maar wel ontzettend leuk. En knap. Eh, uh, uh, huh? Knap vind ik het ook. Ja, het is wel knap. Zo. Zeker. Ja. Uh, de volgende plaat is een hele rare. Uh, die, die vond ik ook weer. En, en uh, we kennen het uh, ja, nummer The Last Time van de Rolling Stones. Dat kent iedereen natuurlijk. Hè, vooral als je wat ouder bent. Dan ken je dat. De uh, Rolling Stones, die deden de, de, de Verve. Dat was een beetje uit de jaren. Begin jaren te, de nul, zeg maar. Of de negentiger jaren, denk ik. Een proces aan, omdat. Uh, hun nummer Bittersweet Symphony wel heel erg leek op The Last Time van The Stones. <laughs> Ja, het gaat nog even verder, het verhaal. En um, nou vond ik op een... Uh, uh, weer een, natuurlijk bij die lijst die ik elke week krijg... daar stond The Last Time in... maar nu in een uitvoering van Andrew Luke Oldham. En dat was toen de tijd de producer van de Stones. En die man die heeft ook nog eens een keer een, uh, een orkestje gevormd... geloof ik, van die het nummer ook heeft opgenomen. Nou weet ik niet precies uit welke periode dit nummer dateert... maar... Pff, uh, de, de, de verf kan hem dan weer een proces aan doen. Of hij de verf, Want er zit een strijkerspartijtje achter. Dat lijkt echt bijna exact op die Bitter Street Symphony. Dus eh, luister maar. Dit is een hele aparte versie van The Last Time. Van The Stones. En in het orkest van Andrew Low, Luke Oldham.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 En als het goed is, heb ik aan de telefoon om ons te vertellen over de vacature van deze week. Iris Gerritsen van Maatjes GGZ. Klopt dat Iris? Ja, dat klopt. Ja, hi, welkom in ons programma. Hi, dankjewel. Hallo. Zeg, jullie hebben een hele mooie vacature deze week waar je wat over wil vertellen. Ja, zeker. Waar gaat het om? Naar wie zijn jullie op zoek? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een maatje willen worden... voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En, en wat houdt dat in als je een maatje bent? Dat houdt in dat je uh, regelmatig contact hebt met iemand. En ja. uh, daar leuke dingen mee gaat doen. Ja. Uh, we uh, doen ook altijd ons best om uh, mensen aan elkaar te koppelen... die ook dezelfde soort interesses hebben. Ja. Dus uh, dat je dan ook gewoon gaat doen waar je zelf ook uh, blij van wordt. Ja. Uh, uh, zodat je iemand kan helpen uh, die uh, ja, toch vaak in een uh, sociaal isolement zit... of die het moeilijk vindt om zelf dingen te gaan ondernemen... Ja. En, en dat is dus, als ik het goed begrijp, een één-op-één een een een contact. Ja, inderdaad. Ja, ja. Echt één-op-één. Ja. En dat, dat, dat, wat je dan gaat doen, dat is aan de invulling van het maatjeskoppel zelf. Ja. Dus daar zijn vrijwilligers dan ook heel erg vrij in. Ja. Om daar de, de invulling aan te geven die ze, die ze leuk vinden met elkaar. Ja, nou, duidelijk. Ja, ja. toch? en ik... het is voor vrijwilligers ook echt een hele... Uh, verrijking uh, hoort snap ik vaak terug. Ja. Ja, ja, ja, dat snap ik. Ja, ja. Want je trekt toch iemand uit een uh, situatie. Uh, uh, die, die het moeilijk vindt om, uh, om dingen te ondernemen, misschien, hè? en om contact ja. te zoeken met mensen. Ja. ja, maar ook dat je dan als vrijwilliger ook uh, in contact komt met mensen... waar je normaal gesproken misschien niet zo snel mee in contact zou komen. Nee, klopt. Dus het verbreekt ja. echt je horizon. Ja? En, uh, ja, dat is... Uh, ik hoor heel vaak terug dat vrijwilligers er ook heel veel uithalen. Uh, nou... Kijk eens aan. Dus Geweldig. Uh, ja, dat, nou ja, dat twee kanten. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van het vrijwilligerswerk: hè? dat je er ja. zelf ook een goed gevoel aan overhoudt. Ja. Ja. En als Weet iemand, uh, sorry, <laughs> als iemand geïnteresseerd is, uh, hoe, hoe kan iemand uh, jullie vinden? Nou, wij zijn dan van, van uh, Maatjes GGZ. Wij zijn ja. scoort, uh, dus ook in Zandvoort actief. We waren al langer actief uh, in Haarlem uh, ja. en Bloemendaal. Ja. Um, ze kunnen ons rechtstreeks benaderen op uh, mailadres. Dat ja. is uh, maatjesggz.haarlemregio.nl ja. um, Maar ze kunnen ook contact nemen met, uh, met Fit. Oké, okay. uh, ja. Die uh, kunnen uh, mensen dan ook weer doorleiden naar ja. ons toe. En ik heb ook ja. gezien, deze vacature is ook na te lezen via vip-zandvoort.nl. En dan ja. moet u even kijken bij doelgroep bij volwassenen. En daar staat hij meteen als eerste, deze vacature. ben ik achtergekomen. En ja. uh, uiteraard is hij ook terug te lezen op de Facebook-site van Zandvoort Luncht. Ja. Nou... Iris, het is uh, duidelijk, denk ik, voor okay. iedereen. En ik hoop dat jullie heel veel mensen zullen vinden... die uh, heel graag maatje willen worden met ja, een top. van jullie cliënten. Ja, He? zeker. Okay. Bedankt dat we het even mochten toelichten. Zo. Heel graag gedaan. En jij bedankt okay. voor, je, voor je tijd. Ja hoor. Succes, gedaan. Iris. Ja hoor, dank. Yo, dag. Daag. Ja, ik, ik laat u nog even een klein stukje van dit horen. En dan moet u zelf maar eens opletten. Ik vind het wel frappant om dan te weten... wie zou wie nou eigenlijk het proces aan moeten doen? Het hangt allemaal van pik aan elkaar. En ik vermoed toch dat deze opname wat ouder is. Dus als dat zo is, dan heeft de, de, de verf wel heel erg veel... Uh, Goed geluisterd naar nou, zowel het nummer de last time als naar deze versie van Andrew ook op Hoor maar. Ja. Dat het enige wat hier nog origineel was, de, video, de videoclip was. <laughs> het is echt... Als je dat nog eens... Ik moet maar eens kijken. De beide nummers zijn te vinden op, uh, op Spotify en zo. Als je die vergelijking nog eens wil doortrekken... Dan moet je dat maar eens doen. Het is echt heel, heel apart. En het ging uiteindelijk allemaal om dit nummer. Dit was dus de inspiratiebron, zou ik maar zeggen. Van het originele, 1974, eh, 60. 1964 natuurlijk. En er uh, zit nog een leuk, voor mij persoonlijk nog een leuk verhaal in. Want uh, ik, uh, ja, toen was ik 16 en. Toen zei mijn moeder van, hier heb je drie, drie gulden, ga maar een plaatje kopen. Maar als het maar niet van de Stones is. <lacht> dan kwam ik dus mee thuis met dit nummer. Ja, natuurlijk. <lacht> ja, Terwijl, ik, kwam met, ik kwam met dit nummer thuis. <lacht> en, uh, het was dus ook de laatste keer gelijk. <lacht> <lacht> Leuk. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dan hier een kleine update van het regionale nieuws van 30 maart 2017. Bij een aanrijding met vier voertuigen op de Westelijke Randweg in Haarlem gisterenochtend is een bestuurster gewond geraakt. Het ongeluk vond plaats bij het kruispunt met de zeilweg. Een vrouw botste met haar wagen achter op een personenwagen. Twee andere auto's konden niet op tijd remmen. Twee ambulances en de politie kwamen ter plaatse om hulp te bieden. De bestuurster van de achterste wagen is na de eerste zorg... door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. De bestuursters van de overige drie voertuigen... konden na het invullen van de schadeformulieren hun weg weer vervolgen. Door het ongeval waren drie van de vier rijstroken afgesloten... waardoor er een fikse file voor het ongeval ontstond... Een bergingsbedrijf heeft het voertuig van de vrouw later opgehaald. De politie heeft woensdag twee Haarlemmers aangehouden in het centrum van Haarlem op verdenking van bezit, aankoop en handel in harddrugs. De politie zag twee Haarlemmers lopen die zich heel verdacht gedroegen. Eén van hen, een 19-jarige Haarlemmer, probeerde te vergeefs weg te vluchten en gooide tijdens zijn vluchtpoging iets weg. De politie hield hem aan en trof op de vluchtroute mobiele telefoons en een zakje met harddrugs aan. Beide mannen werden aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek. 19 personen hebben gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Bloemendaal. Het zijn 6 vrouwen en 13 mannen en van deze kandidaten hebben of hadden de meeste een functie in het lokale openbaar bestuur...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 Rond 5 over 12 kreeg de politie een belletje over de overlast. De man werd even later aangehouden en gehoord door de recherche. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 Het liedje wat ik nu ga spelen... dat is speciaal voor Zem, die, mijn kleinzoon, mijn oudste kleinzoon... die morgen elf jaar wordt. En dit is een van zijn favorietjes. Bills. Oh ja. Yeah. So Bills. Ja. Ja. Oké. Ja, ja, ja. Dit is Katy Perry. Ook oh, nieuw. Past uh, wel een beetje bij het voorgaan. Katy Perry en uh, Chained to the Rhythm. Oftewel, juist. Yes. Perry. En haar laatste hit, Change to the Rhythm. Verbonden aan het ritme. Ja. Kettenkie aan het ritme. Zo kan het ook Ja, het schiet alweer op de tijd. Nou, uh, zometeen krijgen we natuurlijk weer uh, dat lucifus doosje. Uh, dat komt ook zo weer. Gezellig allemaal op deze donderdag. Het is weer de hele dag bijna live radio bij CFM Zandvoort. En dat is alleen maar uh, leuk natuurlijk. Het moet nog veel meer worden eigenlijk. Maar goed, dit was Katy Perry. En we gaan door met uh, een heel mooi liedje van Bob Dylan. Ja, ja hij... Uh, hij komt deze week eindelijk naar Europa. En naar uh, Stockholm geeft hij twee concerten. Kan hij eindelijk zijn Nobelprijs ophalen. Ja, nou, dat is wel interessant. Dat is iets van 839.000 euro, heb ik uh, begrepen. Wat hij uh, even opstrijkt. Dus, uh, nou, dat, uh, daar zou ik ook wel een vliegreisje voor willen maken. Echt wel, zo ben ik weer. Nummer van Bob Dylan. With God on our side. It is Aaron Neville. Nothing in my age. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up to the laws to abide. And that the land that I live in has gone on its side. History books tell it, they tell it so well. The cavalry's charge and the Indians fell, the cavalry's charge. And the Indians died Oh, the country was young then With God on its side The Spanish-American War had its day The Civil War to us Was soon laid away And the names of the heroes I was made to memorize With guns in their hands And God on their side The first world war, boys It came and it went And the reason for fighting I never did get But I learned to accept it Accept it with pride The day it went God's on your side In the 1960s Came the Vietnam War Can someone tell me What we were fighting for. So many young men died. So many mothers cried. Now I ask the question: Was caught on our side? I. To hate the Russians All through my whole life If another war comes It's them we must fight And to hate them and fear them To run And to hide and accept it all oh, bravely, with God on my side, through many dark hours, I've been thinking about this. Jesus Christ was Betrayed by a kiss But I can't think for you You have to decide Whether Judas Iscariot Had God on his side Oh, now as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell. The words fill my head. Aaron Neville was dat, en uh, die man met die prachtige stem. En dan dit liedje van Bob Dylan, dat uh, natuurlijk uh, al uit de jaren 60 stamt. En uh, wat we ook kennen, onder andere in de uitvoering van Manfred Mann. Dit als laatste zijn The Birds. Cowgirl in the sand. Hello, cowgirl in the sand. Is this place that command? Can I stay here for a while? Can I see your sweet, sweet smile? gelegenheid is het ook bekend in de uitvoering van uh, Crosby, Stills, Nash en Young. Dat zou best kunnen. Maar uh, Het gaat over een koeien meisje in het zand. Oftewel Cowgirl in the sand. En dit zijn de Birds. onder leiding van Jim McGuinn Natuurlijk. Of Roger McGuinn, Hoe heet die daar? Hoor. Wie er verder mee spelen weet ik niet. Want de Birds hebben geloof ik zes verschillende bezettingen gehad. Dus dat is een beetje moeilijk te achterhalen wie er verder uh, bij zit. Maar in ieder geval was het een mooi liedje.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 Ja, ja. Het is allemaal wat, hè? Maar we hadden best wel weer pret vandaag, dus eh, daar gaat het persoonlijke rekening in. Niet waar, het zit er weer op voor ons. <middels> <middels> ja, ja. Nou, we hopen dat u het allemaal uh, net zo gezellig heeft gevonden als wij. Ik vond er niks aan. Jij vond er niks aan. Nou, doen we het volgende week zonder, jou. Ja. Blijf maar lekker thuis, ja, God, ja, ik kom niet, hoor, ik hoor, wat wat er niet, Je Wat een enthousiasme, Ik kom niet volgende week. Nou, dan blijf je toch lekker weg, jongen. Gebak maar nemen, een man. Het begin er niet aan. Maar, uh, net dus als elke ja, week. Ja, ja. Nou, uh, uh, welterust allemaal. Fijne donderdag. Hierna, het Luzieverstoosje. Met Bartje van der Meer. Hartverdag en die bid niet voor broer. Wat ons betreft. Fijn weekend allemaal. Dolly, bedankt weer. En nou ja, tot volgende week maar weer. Ja, zo is het. We gaan het volgende week gewoon weer opnieuw proberen. We zien wel. Ja, zo is het. Bedankt voor het luisteren allemaal. Dag.